The Malky. Nee, wat? Er oh. is iemand aan de deur. Hoe, hoe laat is het? Half acht. Jezus, die bel dan al midden in de nacht zeg. Nou, ze komen later maar terug hoor, op een uh, fatsoenlijk tijdstip. Uh. Jezus, nou, ik ga wel weer. Hey, hey, trek dan even wat aan ja. Je hoeft er niet met alles te koop te lopen. Gaat zelf dan. Ja, het is jouw huis. Ja, kom al. Nou denkt de kids serieus dat Johnny iets met die moord op dd te maken heeft. Dat verzin je toch niet? John iemand omleggen? Als ik dat had geweten, dan had ik natuurlijk wel mijn mond gehouden. Maar ja, de zaken lopen niet altijd zoals je verwacht. John? Hé? John Pruis, Wat is dit? Gezergen we hebben een aanhoudingsbevel tegen u. Hé, wat? Maar u wat. u zich aankleden. Godverdomme! Wie legt dat daar dan ook neer? Ah, ja, Nee! Telefoon! Ik kom eraan, ik ben even bezig! Telefoon! Ja, wie? Rosanna! Rosanna? Er is wat met Sean. Wat? Hier, geef de dingen hier! Ja! Ze hebben Sean meegenomen. Wie? De politie! Ja, ja, ze waren hier aan de. Ver... Wat? Wat? Ze wisten van het zo. Dat hebben ze ook meegenomen. Maar wat moet ik nou doen? Is er iets met John? Maar hou even je kop. Nee, nee, jij niet. Waar hebben ze hem naartoe gebracht? Waar moest raad of hoofdbureau? Dat, dat zeiden ze ach, ach, ik wist het wel. Ik wist het wel. Dat moest nog eens een keertje verkeerd opgeven. godverdomme, je kop even dicht. Rosanna, blijf waar je bent. Ik regel het allemaal. Waarom hebben ze hem meegenomen? Dat ja, weet ik veel. Ik heb het altijd al gezegd, ik heb het altijd al gezegd. Dit is gewoon... En nou, hou je kop, godverdomme. En haal dat kind hier weg. Nou, nou ja zeg. Dan kom maar hoor, schat, kom maar man. Harry, Harry, heeft dit iets met de dood van Dirk Damhuis te maken? Wel nee, kom je daar nou mee? Zeg me de waarheid, Harry. Heeft John daar iets mee te maken? Nee, natuurlijk niet. En waarom denkt de politie dan van wel? Maar, uh, omdat John die heeft lopen rond dat hij een pistool Ja, wat, wat, wat, wat moet John? Ja, die... helemaal niks. Gewoon een beetje indruk maken. Hoe bestaat het dat mijn zoon met zo'n ding rondloopt? Hoor je me, Harry Pruis? Geloof me, Greet, over dat pistool is het laatste woord nog niet gezegd. Of is dat ook zoiets waar je me gewoon niks over vertelt? Grijt, alsjeblieft, Pst, begin daar nou niet weer over. Zo, jij bent er vroeg bij vandaag, Cor? Jij hebt geluld. Ik heb alleen maar doorgespeeld dat John Pruis vermoedelijk een pistool heeft. Dat is kennelijk opgepikt. Heb je enig idee wat je gedaan hebt? Ja, mijn plicht. Door jou ben ik mijn positie op de wallen kwijt. Huh? heb je enig idee hoeveel tijd hem heeft gekost om hun vertrouwen te winnen. Hoe lang duurt het om een sigaar aan te nemen, hè? Hou je bek. Je neemt geld van ze aan. Of voor jij mij soms ook van linken. NSB'er. Dan had ik dat al lang gedaan, maar ik weet waar mijn grenzen liggen. Ja, ik wel. Nee. Heb je gebokst? Nee. Waarom zou ik? Wat doe je dan hier? Ik zit hier gewoon. Mag het? Hey, ze hebben John Pruijs voor zijn pet gelicht. Van wie heb je dat? dat? Geloof me nou maar. Hij is in alle staten. Wordt gezegd dat ze een pistool bij hem hebben gevonden. Zo komt dat even goed uit. Dat zou je denken. Nu weet nooit wat hij verder allemaal vertelt. Wat zou de jongen moeten vertellen dan? Uh, knokploeg, vals geld. Dan snijdt hij zichzelf toch in zijn vingers. Hij mag toch niet de slimste zijn? Hij weet dan wel hoe hij zijn mond moet houden. Dan ga jij je nou maar zorgen maken om Hans Vermeer. Dat doe ik toch? Daar merk ik anders heel weinig van. Dat is al de tweede keer dat hij vastzit voor niks. Eerst dat valse geld en nou dit weer. Ik kon er niks tegen doen, Harry. Echt. Met John iemand omleggen. Alleen het idee al. Als ze niks kunnen bewijzen, zullen ze hem vroeg of laat wel weer moeten laten gaan. Maar ondertussen zit hij daar. Hoe moet ik het hier dan rooien in die tijd? Ja. Daar denken jullie dus niet over na, hè? Dat wij een zaak draaiende moeten houden. En dan die Amerikanen nog. Hij moet daar weg. En gauw al. Sorry, haar. Hij zit in afzondering. hij mag niemand Ik bij. betaal jou om mij te helpen. Ik zou niets liever willen, Harry, maar... Ja, maar wat? Het komt allemaal door die verdomde dominee. Die even is niet van deze wereld. Zeg dan gewoon waar je was. Dat heb ik toch al tien keer gezegd, man. Kom nou, John. Een beetje rondgereden. Weet je niks beters? Het is de waarheid. Ik, ik, ik moest over dingen nadenken. En dan ga ik altijd even een stukje rijden. Dan gaan we nog een keer. Waar ben je dan allemaal geweest? Gewoon de stad door, ja. Noord, geloof ik. Schellingwoude. En helemaal niemand heeft je gezien. Ik ben nergens uitgestapt. Van wie had je dat pistool ook alweer gekocht? Ik heb het niet gekocht. Ik heb het gevonden. Op de play in de Pikal. Beetje te lang naar de Fabeltjeskrant gekeken, John. Nou, dat geloof je toch niet? Als wij technisch kunnen bewijzen dat Dirk Damhuis... met jouw pistool is doodgeschoten, John... dan gaan we nog een keertje dat verhaaltje van je doornemen. En als dan blijkt dat jouw verhaaltje niet klopt... Kijk, ik hoef je toch niet uit te leggen dat hoe moeilijker jij het ons maakt... hoe moeilijker wij het jou gaan maken... Hey, ga je maar eigenlijk wat goed geven? Het gaat er niet om wat voor kaart of dat je krijgt, maar hoe je ermee omgaat. Ach, jij krijgt aan de lopende band een hand. Maar als je niet weet wat je ermee moet doen. Hé, hey, je zit toch niet een beetje mijn kaart aan elkaar te krijgen? Twee club soda. Whisky soda, liever Whisky soda. Ja, oh sorry, komt er aan. Hé, hey, jij lijkt er niet helemaal bij vanavond. Als ik denk aan hoe het nou met hem is. Met John? Ja. ja. Die zit even lopen nog wel even, hè? Denk je? Ja. Noem hoe moet dat nou, met die hairstudio van je, als Johnny in de bak zit? Black hair Studio. Nou ja, het komt wel van pas, hè? Hij heeft vast een hele lange baard als hij weer vrijkomt. Klootzak. Hé hey joh, geintje. Hé, hey. doe nou. Ik weet niet wat ik moet doen. Ah, kom je Ik plaag je alleen maar, joh. En waarom? Omdat ik je niet kwijt wil. Hier, zak toe. Nou. Nou gaat het weer. Ah, maak je niet druk, meisje. Kom allemaal wel goed. En ook als het niet goed komt... je kan altijd bij oma A terecht. Mm. Dat weet je toch, hè? Ja. Knoop je dat goed in je mooie oortjes? Hé, hey, Freddy, man. Hé, hey, Boer. Is Suus uh, thuis? Ja. Maar misschien komt het even niet zo goed uit. hè? Hoezo niet? Ja, ze is uh, niet alleen... Niet alleen. Hij is even bezig met hele andere dingen. Aha. Hans heet die, geloof ik. Ik zou eerst even kloppen als ik jou was. Dat is niet nodig. Moet ik zeggen dat je geweest bent? Dat... Zeg maar dat ik morgen wel weer eens langs kom. Is goed. Ja, nou, fijn dat ik even tussendoor kom. Altijd, dat weet je. Maar juist in zulke tijden moet je ervoor zorgen dat je in conditie blijft. Anders ga je er een onderdoor. <kwijnt> ja, Misschien loopt het allemaal met de sisser af. John die is onschuldig. He, met een beetje geluk staat hij alweer buiten voordat die Albertini langskomt. Drie miljoen. <lacht> ja, ik heb al voor hetere vuren gestaan. De moker, die krijgt ze er niet zomaar onder. Hoe zei die uh, Van de Hoeven dat ook alweer? Dat uh, is een fenix uh, die uit zijn as herrijst. Mooi. Ja. Misschien moet ik Justitie maar eens een keertje helpen. Ze helpen om de echte moordenaar te vinden. Dan is mijn jongen zo weer op vrije voeten. Appeltje eitje, moet jij eens opletten. Je kan niet meer verhogen, je hebt net al gepast. Niet maar, ik wou zien, kom op nou, kom op Ei, nou. de tering voor je. Ik ben kapot. Weet je wat jij doet? Je gaat naar huis, je neemt een hete douche en dan ga je naar bed. Morgen ziet de wereld er weer heel anders uit. Je bent een schat. Ja, ga naar nou maar. Mona, neem jij het even van Rosanna over? Aad. Aad. Oh kijk, daar hebben we een kuifje. Hé? Ja, laat maar. Hij is gezien. Waar denk je? Geen raadseltjes alsjeblieft. Bij die krakers, welke krakers. In de vrije vogel bij die Suzanne. Pak mijn jas. Goed dat je naar me toe bent gekomen hoor. Eh, ik heb er meteen werk van gemaakt. Nou, mooi. De heren zijn weer slordig geweest. Ja. Daar zitten wel wat mogelijkheden in. Ah. Maar eh, daarmee zijn de problemen nog niet voorbij. Wat bedoel je? Die jongen heeft er toch niks mee te maken. Nee, maar John heeft wel zowat alles tegen. Ik bedoel, hij zal verdacht te blijven tot het tegendeel is aangetoond. Als ik die schoft in mijn klauwen krijg. Hè? Ik ga me zo langzamerhand afvragen of dat het hem wel om DD te doen was. Eh? Misschien is het wel gewoon een maniertje om mij in ja. haar te zetten. Fre Freddy? Oh, hi. Hey, waar zat je nou? Je zou toch langskomen? Ik ben langs geweest. Je was nogal bezig schijnt. Maar wanneer dan? Vanmiddag. Je had bezoek. Hans, kan dat? Oh, ja, ja. Eén. dat is gezellig. Nou ja, gezellig dat is niet helemaal het woord, maar het was wel echt goed om hem te spreken. Ja? Maar wat wil je nou eigenlijk weten? Nou, ik? N niks. Wil je weten of ik met hem naar bed ben geweest? Nee. Waarom zou ik? Wat jij doet moet jij weten. En het kan je ook niks schelen. Euh, het gaat mij toch niks aan Dat gaat jou dus niks aan En ga je gewoon weg dan zonder iets te zeggen Wat moet ik dan En als ik nou niet langs was gekomen wat dan d Dan niks Oh dan was je gewoon nooit meer gekomen Als je het weten moet Hans heeft me dus een aanbod gedaan Een heel goed aanbod Zoveel hars als we maar willen En voor een heel schappelijk prijsje ja. Dus Halleluja Wat doen jullie hier? Wij komen op bezoek. Bij wie? We zoeken Suzanne. Oh, nou, die is er niet. Waar is ze? Tja. Ik vroeg je wat. Wat gaat jou dat aan? Zeg maar dat Aad langs is geweest. En dat ik haar wil spreken. Aad? Aad wie? Aat. Aad.